Joris Dubenitski met het NOS-journaal. Het herstel van de Europese auto-industrie zet door. Het afgelopen half jaar werden in de Europese Unie ruim 8% meer nieuwe auto's verkocht... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In vrijwel alle landen worden meer auto's verkocht. In Ierland, Portugal, Spanje en Kroatië steeg de verkoop het meest. En opvallend is ook de stijging in Griekenland. Daar steeg de autoverkoop met 15%. Veel Grieken hebben geld opgenomen van de bank... en mogelijk investeren ze dat in luxe goederen, zoals auto's. In Nederland steeg de verkoop licht, met 1,4 procent. Nabestaanden van passagiers van vlucht MH17... hebben in de VS een aanklacht ingediend tegen een Russische rebellenleider. Ze eisen 900 miljoen dollar smartengeld van Igor Girkin, meldt de Britse krant The Telegraph. Girkin was commandant in het gebied... toen de MH17 bijna een jaar geleden werd neergehaald.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 Agenten stelden vast dat hij werd gezocht en namen hem mee naar het politiebureau. Het onderzoek blijkt volgens justitie dat het gaat om een natuurlijke dood. Opnieuw is een Indonesische luchthaven dicht vanwege een vulkaanuitbarsting. Het gaat om een vliegveld in het oosten van Java. De sluiting komt op een moment dat miljoenen Indonesiërs op pad zijn... om het einde van de Ramadan te vieren. Het is de drukste vakantietijd van het jaar. Deze maand zijn vaker vliegvelden gesloten omdat het gevaarlijk is te vliegen met veel vulkaanas in de lucht. Het weer op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 27 graden. Vannacht en morgenochtend wat regen. Daarna opnieuw vrij zonnig en 21 tot 28 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zee, Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Lunscht. Ja, want vroeger dacht ik altijd dat de wereld zou veranderen en beter zou worden, omdat God dat allemaal voor ons zou doen. Maar dat geloof ik niet meer. En daarna heb ik een tijd gehad dat ik dacht, met idealen kom je in heel En dat geloof ik ook bijna niet meer. Nog een klein beetje. En, maar tegenwoordig heb ik een nieuwe theorie hoe het zit. Weet je hoe het beter kan worden? Kijk, als iedereen goed is voor zijn eigen kippen, dan hebben alle kippen het goed. Ja, het is niet veel, maar. Eh... Maar als je erover nadenkt, is het toch wel waar. hè? Als iedereen nou zijn eigen verantwoordelijkheid pakt, maar dat doen mensen niet. Mensen gaan schandalig met hun eigen kinderen om. Dan denk ik altijd, waarom neem je dan kinderen? Het ergste is natuurlijk wel als je uit een gezinnetje komt van 1-6 thuis best. Dat is vreselijk natuurlijk. Ja. Ik ken mensen die dat gebeurd is. Vreselijk. Die zijn heel agressief geworden naar anderen toe. Of naar zichzelf. Zelfmoordneigingen en zo. Heel erg. Het is echt heel erg als je zo'n opvoeding hebt. Nou, dat is geen opvoeding eigenlijk, hè. En je ziet het verschil tussen mensen die zo'n opvoeding hebben gehad. Zo'n slechte. En mensen die met een beetje warmte, liefde en aandacht... Eh, eh, zijn opgegroeid en met stimulansen om wat te worden. Dan zie je het verschil vaak met tegenslagen in het leven. Als de slechte club een tegenslag krijgt, dan zeggen ze altijd... Heb ik dat wel? Ja, altijd ik. Zie je wel? Ik. En die andere club, die heeft ook tegenslagen. Ik zal maar zeggen, die loopt ook wel eens tegen de lamp. Maar die neemt dan een beetje licht mee. En daar geloof ik heilig in. Hè? Dat je daarmee... Uh, in ieder geval niemand kwaad doet... door zo'n goede start te geven. En uh, mijn vader en moeder is dat goed gelukt. En daarom heb ik voor ze een liedje geschreven. Toen ik klein was... ging ik naar de zee... Alleen mijn grote broer mocht mee En de goudvis En mijn oma Want die had een zwemdiploma En mijn vader zei Goeie vaart En mijn moeder zei Goeie vaart Harry, stuur je wel toen ik klein was, werd ik piloot, net als de buurman en die was dood. Sorry, maar zijn vliegpak hing nog in de kast. Ik heb die pet al duizend keer gepast. En mijn moeder zei, goeie vlucht. En mijn vader zei, goeie vlucht. Harry, schrijf wel je naam, als afscheid in de lucht. En ik weet nu dat ik groot ben. En natuurlijk geen piloot ben en ook geen zeeman. Ben geworden, dat je moet vliegen in je dromen. Om later van de grond te komen. Hé, hey, misschien had ik hier nooit gestaan. Als ik toen niet van mijn ouders... Naar de zee toe had mogen gaan. Als ik toen niet met mijn goudvis naar de zee toe was gegaan. Toen ik klein was, werd ik astronaut. Ik had mijn spoednik zelf gebouwd. En er zou in alle, in alle kranten staan. Harry Jekkers, als eerst op de maan. En mijn vader zei, hey, dat lukt Harry, goeie reis. En mijn moeder zei, goeie reis, Harry vergeet je niet. Die maansteen als bewijs. En ik weet nu dat ik groot ben, geen zeeman of piloot ben en ook zelf nooit. Op de maan zal staan, dat je de ruimte moet krijgen om boven jezelf uit te stijgen. Hé, hey, want misschien had ik hier nooit gestaan, als ik toen niet van mijn ouders naar de maan toe had mogen gaan. Als ik toen niet met mijn goudvis naar de zee toe was gegaan. Isn't any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way? De titel Someone New van Hozier. En hij, die geeft op 27 november. aanstaande een concert in Carré in Amsterdam. En uh, dat, is, uh, dat zal ongetwijfeld mooi zijn. Take Me to the Church was een van zijn grote eerste hits. En dit is dus alweer zijn derde. En zo'n mooi nummer: Someone New, de Hozier. Dus. Daarvoor Harry Jekkers met een uh, liedje over een goudvis. Prachtig liedje overigens. En leuk, het niet, hoeft niet altijd te bulderen van de lach... maar ook gewoon lekker een... gewoon stukje cabaret met wat meer diepzinnige teksten. Dat mag best ook. Aftussen. Harry Heckers dus en Goudvis. En eh... Uh... Ja. Dit is de nieuwe single van Direct. Weer de te gekke plaat, hoor. Move on. Je hoort hier hè, de nieuwe en de oude dwars door mijn garijn. for free Marcel, hè, die daar een, dankzij een tv-programma uh, bijgekomen is. Maar hoe is het allemaal goed? Prachtige band, mooie muziek. En uh, dit nummer heet Move On. En we gaan weer even terug in de tijd. Tour de France. En dan moet je natuurlijk ook een Frans muziekje draaien. Ja. Vandaar maar even nog mijn jeugdfavoriet. Salvatore Adamo. J'ai vu l'Orient Dans son écran Avec la lune.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 Jérusalem, coquelicot sur un rocher J'entends toujours ce requiem Lorsque sur lui je suis Natuurlijk weer uh, Watertoren Sport, hè. Dat, uh, half tien, uh, tien uur met Henny Rukert. De expert uitstand uh, van de Tour de France. Vandaag de laatste de etap alweer. En uh... ze zijn al druk aan het fietsen, hoor. Ja. En het is te hopen dat uh, onze Nederlandse mannen Geesink en uh, Mollema even goed doen vandaag. Hè? Want ze moeten nog wel een paar plaatsjes omhoog. In die, uh, in die top 10. Maar morgenochtend om 10 uur hoort u daar heel veel meer over. Want normaal, als we een plezier hebben... één Tour de France expert hebben... ...nou, dan is het het niet wel. De man heeft jarenlang zelf op de motor gezeten hè? bij de Tour. Ja, ja, dat wist u niet natuurlijk, maar het is wel zo. En daar gaan we de Corrie Veenwee binnen gesleept hebben hier. <laughs> nou, morgenochtend dus om... Uh, uh, ...10 uur, ja... Later getoonde sport. Heerlijk. Farnham You're the voice Brachpla En dat heet. Jonger, uh, the Voice! Yeehaw! Ik word er lekker vrolijk van, van dit soort platen hoor. Ben ik wel ZFM Zie. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en dat betekent dat we het uh, Regio weer voor u voor gaan lezen, dames en heren. Want dat is uh, toch wel belangrijk. Oh, dan moet ik even een ander brilletje op. anders gaat het niet goed. Even een ander brilletje opzetten, hè? ja. Zo, zo. Nou, even een ander brilletje. Zo, even een ander brilletje. Hoppa. Ooggetuigenverslag, even een ander brilletje. Nou, daar gaan we dan. Doe het dan ook goed? Goed, het 45, 45ste exemplaar van Hekwerk van Oranje is zondag 12 juli 19, of 2015 geplaatst in Nederland. Ditmaal in de gemeente Margraten in Zuid-Limburg. Het ontwerp is van kunstneres Margot, Margot Bergman die haar atelier heeft in station Zandvoort is een monument voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Doelstelling is dat iedere gemeente in 2018... een dergelijk hek rondom een koningslinde geplaatst heeft. Een boek over de feestelijke, feestelijke ontwillingen... nou ja, een boek over de feestelijke ontwillingen... wordt dan aan de vorst en vorstin aangeboden... Timmer Brasserie en Bar in Haarlem is genomineerd voor de titel Mooiste Klassieke Bar van 2015. De Franse Bar, gevestigd in de Korte Veerstraat, is open sinds september vorig jaar... en kent een bijzondere authentieke sfeer door de inrichting van het Rijksmonument. Het pand komt uit 1899, ik dat goed? Ja. 1899 en is destijds gebouwd door en voor Vroom en Dreesmans. Inderdaad, een prachtig pand. De verkiezing, mooiste klassieke bar van Nederland... wordt georganiseerd door of Magazine Entree. En uh, dat pand dat staat dus op de hoek van de lange Veerstraat en de korte Veerstraat. Hè. En vroeger uh, is V&D daar begonnen ooit. Daarna zijn ze verhuisd naar de overkant. Dat pand is toen half afgebrand, nog in, die, in de 70-jaren, 1970... Uh, toen uh, Maranka eraan ging... En uh, toen was het alleen eigenlijk nog magazijn en toen zijn ze natuurlijk verhuisd naar het verwulft, vrouw man dan. Maar uh, ze zijn dus begonnen in dat pand waar nu dus die klassieke bar Seamer Brasserie en Bar zit. Nou, bent u weer even op de hoogte van de geschiedenis. Op woensdag 15 juli is het weer zover. Dan start het, vierdelig, uh, het vierdelige park sessies in de hout. De opbouw is in, was in volle gang en ondanks de flinke regenbuien voorspeld worden, gaat het festival gewoon door. Nou, dat was gisteren, dus het is best wel meegevallen. Het kunst-, muziek- en theaterfestival is gratis, maar er staat wel wat tegenover. Per uh, editie moeten minstens 250 picknickkratten verkocht worden. Van tevoren kunnen bezoekers zo'n krat bestellen en na afloop lever je hem weer in op het festivalterrein. Op het moment van schrijven, dat is alweer eh, gisteren dus zo'n beetje... zijn er 80 kratten besteld voor de editie van 15 juli. Hoe het veel echt geworden zijn, dat vermeldt het verhaal nog niet. Een mooi begin, al dus de organisatie. Het festival vindt plaats op 22, 29 en 5 augustus nog... van 5 uur tot 11 uur s'avonds. Gisteren is het dus begonnen en hoeveel kratten er werkelijk verkocht zijn... dat vermeldt de historie nog niet. Maar daar komen we nog wel achter, denk ik. Een wielrenner is woensdagavond gewond geraakt bij een valpartij op, op een wielerbaan in Sparendam. Dat gebeurde rond 19.15 uur, uur. Gezien de ernst van de verwondingen werd er ook een traumahelikopter uit Amsterdam gealarmeerd. Ambulancebroeders verleenden de man eerste hulp. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gealarmeerde traumahelikopter hoefde niet meer ter plaatse te komen. De politie heeft dinsdagavond een 33-jarige man uit Leiden aangehaald... voor een inbraak aan de woning aan de Prins Hendriklaan in Overveen. De politie kreeg een melding dat er was ingebroken in de woning... en hierbij onder andere een telefoon was gestolen. Via het tracesysteem systeem trace van de telefoon kon de eigenaar... Uh, de exacte locatie van de verdachte weer doorgeven aan de politie. Agenten konden de 33-jarige man enkele minuten later aanhouden op de Weg. Vier mannen zijn woensdagochtend rond vier uur aangehouden op het dak... bij een bedrijfsband aan de Meester Cornelestraat in Haarlem. De, de personen waren met grote tassen aan het slepen. Drie verdachten sprongen van het dak bij het zien van de agenten en renden weg... Na een korte achtervolging kon het drietal worden aangehouden. De vierde verdachte had zich verstopt... en kon door goed speurwerk van een politiehond worden aangehouden. In het bedrijfspand troffen agenten een hennepkwekerij... met ongeveer 180 planten aan. Ook de zakken die de verdachten aan het verslepen waren... Eh, ook in de zakken, moet ik zeggen, dat staat er ook... ook in de zakken die de verdachten aan het verslepen waren... werd eh, hennep aangetroffen... De vier verdachten, drie mannen van 20, 26 en 36 jaar uh, uit Amsterdam... en een 24-jarige man uit Almere zijn ingesloten. We kennen allemaal de Bossebol, het Haagse Hopje en de Goudse Stroopwafel. Maar wat heeft Haarlem te bieden voor de zoete kouwen? Wel, Haarlemmer Halletjes lijken aardig hoog te scoren in de lijstjes van veel stadgenoten. Nooit van gehoord? Het zijn brosse, krokante koekjes... rond en plat gebakken in een gekruid deeg. Vroeger werden ze houten halemers genoemd. Haarlemmer worden al gebakken sinds 1693. De bakker die ze toen bedacht... die woonde aan de Korte Veerstraat... had een succesnummer te pakken. Zijn koekjes werden beroemd tot over de landsgrenzen heen. In 1991 ging het, ging het recept bijna verloren... door het sluiten van de laatste bakkerij die ze verkocht... ...vanuit het befaamde huis met de luifels. Geen nood, je kunt ze nog altijd krijgen bij Michel Patisserie aan de Grote Houtstraat. Dat er veel Duitsers in Zandvoort zitten, dat weten we allemaal. In de oorlog zat het er vol met NSB'ers en Duitsers. En ook daarna bleven ze komen om onze mooie kust te aanschouwen. Wat minder bekend is hoe het zat met, de, met het Joods leven in Zandvoort in de vorige eeuw. Een mooi artikel in Trouw vertelt de Zandvoortse dominee Teunard van der Linde... over de Joodse geschiedenis van Zandvoort. Ook floreerde het Joodse leven daar. Compleet met hotels en synagoges. Wat er de afgelopen eeuw is gebeurd... staat beschreven in een boek van zijn hand. Van Teunard van der Linde dus. Waar niet iedereen in Zandvoort even blij mee is. Ja, dat kan ik me wel bij voorstellen. Een fijne geschiedenisles voor als je even niets te doen hebt. Nog een feitje... Zandvoort is niet bepaald religieus. Het staat op nummer 1 van gemeentes met laagste kerkgang. Foei, Zandvoorters. Moet er van jullie terechtkomen. <lacht> maar liefst 2,6... Eh, maar 2,6% van de bevolking bezoekt met enige regelmaat een kerkdienst. Nou, ik vind het schandalig, hoor. Foei. Met een dikke foei tegenaan. <lacht> weer of geen weer. Ja, dat wou ik zeggen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is er een afwisseling van wolken met zonnige perioden. Het wordt 20 tot 22 graden en daarbij staat er maar weinig wind. Vanavond en vannacht is er kans op een enkele bui. Mogelijk met onweer. Het kwik daalt in de nacht naar een graad of 18. En daarbij neemt de noordoostelijke, later de oostelijke wind tot tot matig of vrij krachtig. Vrijdag is het droog en het is zonnig. Het wordt 22 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Kortom, prima, Hollands zomerweer. Nou, oké, okay, als u dat vindt, vind ik het ook. Oh, dat was nog een staartje. Nou ja, mag het uit. Doen we nog een staartje? kan ook. Ik dacht hij al afgelopen was, maar nog niet. Nou, doe je nog een staartje van John Varnum? Kan ons het schelen? We gaan gewoon lekker verder met lekkere muziek. Tot twee uur aan toe. Straks natuurlijk matchbox. Oh ja, en wat ik ook nog even moet vermelden is natuurlijk. Morgenochtend tussen tien en twaalf. zenden wij natuurlijk Zand- en Watertoren Sport uit. Maar ook ZFM TV is weer in de lucht. Op kanaal 40 digitaal en 45 analoog. Morgenochtend dus. Your heart's too big to be treated small So please don't blame it, blame it For trying to be the one To be waiting on, so let's not waste it. Waste it. when we. Both... Met company met zanger Paul Rogers. Later ook nog eens een keer uh, iets zou gaan doen bij de Queen. Dat was niet zo succesvol overigens. En dit is een van de beste platen van Bruce Springsteen. Vind ik nog steeds wel. Wat een power, nummer. Born to run. een wereldplaat 70 jaar, daar kwam het uit. Bruce Springsteen, LP heet ook Born to Run. Dat is zijn vijfde ondermal, geloof ik. Maar, wat een wereldplaatje. Born to Run. Je bent geboren om te rennen. Nou, ik zou het niet doen met dit, uh, met dit weer, met deze temperatuur. Gewoon lekker uh, blijven zitten. In een strandstoltje, dat is veel beter. Echt veel beter voor je. Ja, meen ik hoor.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 me and Lee. Het is steeds dat verkeerde schuifje, je kunt er dan. Sukkel <laughs> Nou, de weekend dus. Uh, de eerste hit hadden ze vanwege de soundtrack van Fifty Shades of Grey. Hey! En dit is de opvolger daarvan. En nu een leuk oudje. Ja, een heel leuk oudje. Als hij komt, ja, die komt wel. Let maar op, dat komt er. Ja, wou ik zeggen. Cornelis bakker Bakker de baksteen. Rij een onvergeladen oude truck vol met baksteen. 40 ton achteraan.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 De baksteen, de schrik van de snelweg, ze zeggen dat ik gek ben Dat voert een ongeluk, met die oude rotte kleren truck En dan kijk ik in mijn achterspiegel, en raad dus wat ik zag De tut in een super Porsche, met een boete van een fixed bedrag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 Ik zit er weer op voor vandaag. Ik laat het met veel genoegen en uh, vol vertrouwen over aan mijn opvolgers voor vandaag. Zo, wat eerst is Bart van der Meer natuurlijk met zijn Lucifer's dossier. En uh, Hans Wassenaar met uh, Water, Nee, wat zit ik nou te lullen? Uh, Muziekboulevard... Uh, Muziekboulevard Live, ja, zo heet het. Vanavond Alternative FM om 8 uur en uh, om uh, 10 uur natuurlijk daar met zijn app en vloed. Een overvloed aan uh, zoete ballades. Woehoe. Ik ben er weer uh, morgen, hè, 12 uur, met CFM Lungst. Eerst nog eventjes uh, daarvoor twee uurtjes Watertoren Sport. Maar uh, dat uh, hoef ik alleen maar te schuiven. Dat is lekker makkelijk. Morgen dus, tussen 10 en 12, twee belangrijke dingen. ZFM TV is terug van weg geweest. Kunt u volgen op kanaal 40 en kanaal 45. 40 als u digitaal kijkt, 45 als u dat analoog doet. Ik weet trouwens niet waarom analoog, maar dat is dan ook weer een ander verhaal. Ik heb gezegd, zegt de waarheid. Maar... Dat is een mooie dan. Hè? Oké, okay, nou, morgenochtend dus tussen 10 en 12 uh, CFM TV uh, en tegelijkertijd op uw radio. Dus als u het allebei wilt, dat kan ook, hè. Dan moet je en de tv even op kanaal 40 zetten en dan je computer bijvoorbeeld op uh, cfm-live. Dan kun je het allebei zien. horen. ja. Morgenochtend dus met uh, uh, Henny Ruckert als presentator en Roy, uh, de zoon van Roy Schuiten als gast, heb ik geloof, hoor werd mij verteld. Dus nou, we zullen het allemaal meemaken, Mark. Ik ga uh, proberen om uh, de weg naar huis terug te vinden. Ik heb brood, broodkruimels gestrooid, dus dat moet lukken. En naar de je dan, man. Die gasten die zouden in hun apparatuur zitten. Oh, sorry, het is Bart naar de het. Nou, ik ga naar huis. Ik wens u een fijne, fijne donderdag nog. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. En dan komt het voor de rest allemaal wel goed met u.